7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Ministers van Financiën willen meer souplesse tegenover Griekenland. Hulporganisaties luiden noodklok over hongersnood Oost-Afrika... en religieus geweld in Belfast.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 De provincie Noord-Holland laat alle projecten onderzoeken... waarbij oud-gedeputeerde Hoijmaaiers betrokken is geweest. In de zogenoemde operatie Schoon Schip worden al zijn projecten tussen 2005 en 2009 onderzocht. Dat kondigde commissaris van de Koningin Remkes gisteravond aan... in de vergadering van Provinciale Staten. Aanleiding voor het onderzoek zijn onregelmatigheden... bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein in Koggeland. De CVD'er Hoijmaaiers tekende daarvoor een geheime overeenkomst... met de projectontwikkelaar.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 De oppositie eist opheldering en spreekt van grove onachtzaamheid. De regeringspartij de CDU wil weten of het werk van de BND in gevaar kan komen. De regering heeft snel duidelijkheid beloofd. Berichten over de diefstal kwamen gisteren via de pers naar buiten. Op de bouwtekeningen zouden juist de gevoeligste afdelingen staan... van het supergeheime en ultramoderne gebouw... zoals het technisch centrum en de veiligheidssluizen. Het nieuwe BND-hoofdkantoor kost 1,5 miljard euro.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 Hoewel de Noord-Ierse politie de politici de vrede hebben getekend, blijft de bevolking diep verdeeld langs religieuze scheidslijnen. Een groot deel van de inwoners van Cyprus heeft de nacht doorgebracht zonder stroom. Dat komt doordat de grootste energiecentrale van het land zwaar beschadigd raakte bij de enorme explosie van gisteren. Op een marinebasis ontplofte 90 containers met munitie. Onder de 12 doden is ook de bevelhebber van de marine.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 Tegelijkertijd zijn er veel Egyptenaren die kritisch staan tegenover de aanhoudende protesten, omdat het openbare leven erdoor wordt ontwricht. Dan het weer nog, eerst zonnig, vanmiddag steeds meer bewolking en vanavond stevige buien voor 20 tot 27 graden. Morgen bewolkt, af en toe regen en maximaal rond 18 graden en de dagen daarna wisselvallig met elke dag kans op regen. ANWB Verkeersinformatie: twee files. Op de A8 Zaandam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Zaandam en Oostaan 3 kilometer. En een vrachtwagen met vastgelopen remschijven zorgt ervoor op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen knooppunt Sint-Annabos en knooppunt Galder 2 kilometer file. En de rechterrijstrook is dicht. Het NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over zeven. Europa zet alle zeilen bij om de rust op de financiële markten terug te brengen. Nou, dat lukte gisteren niet al te best. Italië deed de markten trillen en beven. Ondertussen zijn de ministers van Financiën in Brussel druk met elkaar in overleg. En waarover praten ze dan? Over Griekenland. Dat land laten ze niet ten onder gaan. Maar hoe het land er financieel weer bovenop te krijgen... Daar raken ze het in Brussel maar niet over eens. Tot gisteravond, later was er weer lang, maar vooral ook vruchteloos overleg van de ministers van Financiën. Correspondent Joris van Poppel was daarbij. En Joris, waarom duurt dat zo lang? Goedemorgen. Goedemorgen. Haastig. Goedemorgen. Haastige spoed is zelden goed, wordt hier gezegd. Het is een complexe wetgeving, technisch allemaal heel moeilijk. En nou ja, daarom mag dat best een maandje langer duren, zei de minister de jager gisteravond. Dat, dat klinkt op zich heel logisch, want het gaat om miljarden. En je verwacht natuurlijk ook wel wat zorgvuldigheid van die ministers. Het probleem is echter dat ze eigenlijk al uh, vorige maand hadden beloofd... dat ze toen snel een oplossing uh, zouden bieden. Dat is toen niet gelukt. Toen werd gezegd, nou ja, uh, gister 11 juli gaan we dan toch de knoop doorhakken. Dat is niet gelukt. Uh, ondertussen zegt iedereen het moet snel. Angela Merkel gisteren nog. Griekenland moet snel gered worden. De financiële markten moeten snel duidelijkheid krijgen. Maar dat lukt niet. En uh, dat is niet omdat ze, uh, uh, dat, omdat ze niet hard hun best doen. Maar dat is omdat ze het er gewoon niet over eens zijn... hoe je Griekenland nu toch meer geld kunt lenen. Het land kunt helpen. Zonder dat je zelf al te grote risico's loopt. Dat is uh, moeilijk en zijn ze het fundamenteel over oneens hier. Mm, en hoeveel steun hebben de Grieken ook alweer nodig, Joris? 85 miljard voor volgend jaar, minimaal. Ze hebben vorig jaar, uh, sorry, voor dit jaar hebben ze al 110 miljard gehad. Daar moet dus nou ja, zo'nzelfde bedrag bij, daar moet daar volgend jaar nog bij. En, en of dat het is, of de put niet nog veel dieper is in Griekenland... dat weet ook niemand. Ja, en dat is ook meteen de angst van, van, uh, van Nederland en van andere landen... die zeggen, uh, nou ja... De privésector moet hier aan gaan meebetalen. Dit uh, is een te groot risico als landen dat zelf moeten gaan dragen. Uh, maar tegelijkertijd zijn er ook nog een heleboel andere ideeën. Andere landen zeggen dat ja, de rente moet vooral omlaag moet. De rente die Griekenland betaalt. We moeten de looptijd verlengen. We moeten banken uh, dwingen om toch een, een deel van die leningen kwijt te schelden. Allerlei verschillende ideeën. De bottom line is... We gaan alles doen om de stabiliteit van de eurozone te waarborgen. Maar hoe? Onduidelijk nog. Joris, over dat meebetalen van de banken blijft Nederland zich maar hard opstellen. Stuit de jager in Brussel op veel verzet? Ja, hij zegt zelf van wel. Hij is natuurlijk een belangrijke medestander. Duitsland, niet te onderschatten, het grootste land van de eurozone. wil ook dat die banken meebetalen. Maar eh, de, het grootste verzet komt van de Europese Centrale Bank. Uh, Trichet, de, de voorzitter, uh, die wil eigenlijk vermijden dat zoiets uh, op... Uh, dat het, het, het dwingen, vrijwillig of niet, van banken om mee te helpen, dat dat op het, op het kwijtschelden van schulden eh, lijkt. Want daardoor zouden kredietbureaus, eh, die zouden kunnen gaan denken dat Griekenland eigenlijk technisch failliet is. Dat is allemaal heel complex. Daar zitten allemaal precies boekhoudkundige regels achter. Eh, en daar moet technisch een oplossing voor gevonden uh, worden. Uh, maar goed, dat is ook maar een van de ideeën. De andere landen willen weer heel andere dingen, zoals ik net zei. De jager zegt, wat we nu eigenlijk gisteren hebben gedaan... is uh, nou ja, ervoor gezorgd hebben dat we nog meer verschillende opties kunnen gaan bekijken. Dus in plaats van dat ze dichter bij één verschillende oplossing komen... is het eigenlijk meer zo dat er steeds meer verschillende opties uh, op tafel komen... Dus nou ja, dat gaat, dat gaat nog even duren als je dat zo bekijkt. De jager zegt zelf ook, de strijd is nog niet gewonnen hier. Nee, en daar komt natuurlijk nog wat bij. Hè? Uh, veel onrust gisteren op de beurs in ieder geval over Italië. Uh, het zal wat minder erg zijn daar, maar toch, men maakt zich zorgen. Uh, bankaandelen, kelderden, de rentes liepen op. Is er nog iets over gezegd gisteren? Nou, niet zoveel. En, en dat beeld is niet zo goed natuurlijk. Er is nog geen oplossing voor Griekenland. En ondertussen komt Italië, de derde economie van de eurozone, overheen. En dat is nou ja, nog een veel groter probleem eh, potentieel natuurlijk. Maar dat moeten we ook vooral allemaal niet overdrijven, want de, Griekenland is bijna failliet. Italië is een gezonde economie, heeft voor dit jaar niet zo'n heel groot begrotingstekort... Moet flink gaan bezuinigen. 40 miljard euro de komende jaren. Maar de minister van Financiën van Italië, die hier gisteren ook aanwezig was, die is zijn verklaring begonnen uh, met een grote uitleg uh, om te laten om zijn collega's gerust te stellen. Om duidelijk te maken dat die bezuinigingen, dat, dat wel goed komt in Italië en dat niemand zich. Zorgen hoeft te maken. Nou ja, aan de vergadertafel was iedereen daar meteen van overtuigd. De vraag is natuurlijk of de financiële markten daar vandaag ook weer, overtuigd, ook weer van overtuigd raken. Uh, want dat was gisteren niet het geval. Bankaandelen, Italiaanse aandelen, iedereen die maar iets, iets Italiaans bezit... Uh, nou ja, die, verloor, uh, die kreeg gisteren zware klappen op de beurs. Uh, de ministers van Financiën schuiven vandaag weer aan hier uh, rond aan de vergadertafel in Brussel. En gaan ook zeker die financiële markten weer goed in de gaten houden. En dat gaan wij ook. Joris van Poppel, dankjewel, vanuit Brussel. Ja, de financiële markten houden op hun beurs Brussel weer in de gaten... en kijken daarmee welke stappen er worden gezet. Joris, zei het al, de koersen gingen omlaag. laag AIX, Daalde gisteren bijna 2 En Dat was bepaald niet de enige beurs met diep rode cijfers. Ik heb het meer, redacteur André Meijnenma. Is hier André, welke bedrijven in Nederland waren vooral de klos? Nou, Dat waren natuurlijk vooral de, de banken en verzekeraars. Niet alleen bij ons, ook in andere landen. was, Maar met name die, de gebeten hond daalden met 5, 6, 7, soms wel 8 procent. Ja. Niet alleen in Europa, trouwens ook in de Verenigde Staten... zag je bankaandelen onder druk staan. Want dat zijn natuurlijk de, juist de fondsen... die in dit geval dan Italiaanse staatsobligaties in huis hebben. Beleggen voor eigen rekening, dan wel beleggen voor klanten... dan wel hebben als, aanhouden als je moet ergens spaargeld parkeren... je moet ergens rendement vandaan zien te halen. Dus daar zit nogal wat geld, miljarden bij banken en verzekeraars. Ja, En als men twijfelt aan de terugbetaalbaarheid van Italiaanse hmm. staatsobligaties. Ja, dan voelen banken de zeker dat direct natuurlijk. En weten wij dan, André, hoeveel uh, Nederlandse banken hebben in Italië? Om hoeveel miljarden gaat het? We hebben ongeveer zo'n ruim 10 miljard uh, uitstaan in Italië. Ter vergelijking, in Griekenland hebben we ongeveer 2 miljard aan staatsobligaties. We hebben wat meer geld, we hebben eigenlijk ruim 3 miljard uitstaan in Griekenland. Maar dat heeft ook te maken met lening en andere soorten uh, geldstroom. Maar wanneer het echt gaat over Italiaanse staatsobligaties... Uh, dan hebben we op dit moment zo'n ruim 10 miljard staan. ING is de grote is uh, koplopen met zo'n 7,5 miljard. SNS Real heeft uh, om en bij de 1 miljard, want die een andere leningen uitstaan. ABN AMRO heeft 1,3 miljard en Delta Lloyd heeft 1,5 miljard. Dus bij elkaar opgeteld zo'n rond de 10 miljard. Vijf keer zoveel als in Griekenland. Dus dat weer gelijk door natuurlijk bij die banken. Dus daarom krijg je ING-Triester zo voor ze kiezen. Precies, ja. Ja. ja. En dan zijn er natuurlijk gevolgen, ook voor de rest van Europa. Ja, sterker nog, voor de rest van de wereld. Ja, want het is gewoon een besmettingsgevaar. Men vreest gewoon, uh, we hebben nu Griekenland gehad, dat is nog niet eens opgelost. Hè. We worden de jordens, we zijn nog steeds bezig met het verzinnen van een oplossing... van als Griekenland weer straks aan de kapitaalmarkt moet, zou moeten... Uh, met die 110 miljard in de zak die ze voor een deel al gekregen hebben... dan zullen ze dan nooit toe in staan zijn om zelf geld op te halen. Dus er moet extra geld bij na 2012. Nou, daar zijn ze nu over aan het steggen onder welke voorwaarden... of de banken en de verzekeraars meedoen, altijd niet verplicht... En dat probleem is dus niet eens opgelost. En nu begint men al zich al zorgen te maken. We hebben natuurlijk Portugal gehad en Ierland gehad. Daar hebben we het nu even over in Europa. Dat dus is blijkbaar niet zo'n zorgenkind. Maar men kijkt eigenlijk over de schouders van dat soort kleinere landen heen... naar hele grote landen, die ook een gigantische staatsschuld hebben... waar de economie niet helemaal lekker draait. Mm. Uh, waar de politiek ook zit te steggelen over welke maatregelen moeten we nu nemen qua bezuinigingen. Ja, en als de twijfel toeslaat in de financiële markten ten aanzien van dat soort landen ja dan, dan is het eigenlijk met het hek van de dam. We hebben het ene gaatje gedicht... en ja. vervolgens hebben we onze vingers in al die gaatjes gestoken. En dan komt er komt en dan er is dat noodfonds niet meer genoeg hè, als, als het over Italië gaat. Nee, nee, verder van. Want dan, dan is het belangrijk om te kijken naar de feiten, hè, lijkt mij is, is die paniek over de, uh, van de markt over Italië terecht? Nou, in zoverre, als ik geld leen aan iemand... en uh, ik begin te twijfelen of diegene wel dat geld dat ik hem geleend heb... zou kunnen terugbetalen, omdat hij al andere gekke dingen doet... dan is mijn vrees, ten aanzien van de... Het terugkomen van mijn geld wel degelijk terecht. de andere kant zou je kunnen zeggen, de markten testen ook vaak om te zien van uh, houd, uh, houden de muurtjes die men optrekt rondom een land, uh, is men, weet, men voldoende vertrouwen in te boezemen. En zolang dat vertrouwen niet helemaal komt, omdat men niet eens met elkaar het eens wordt over hoe we Griekenland gaan moeten aanpakken, dan is het zeg maar niet helemaal onlogisch dat markten denken van uh, eerst zien, dan geloven. Goed, nou, wij houden de opening straks uh, van de beurs in de gaten samen met jou. André, dankjewel. Een nieuwe golf van aanhoudingen in het omkoopschandaal in het Turkse voetbal... hoort u zo meer over. Eerst naar de ANWB voor de verkeersinformatie. Erwin de Hart. Ja, op de A8 Zaandam richting Amsterdam... er staat bij OSA nog steeds de file van 3 kilometer... En er uh, was een vrachtwagen met vastgelopen remschijven op de A58... richting Breda, tussen Knoop het Sint-Annebos en Knoop het Galde... nog steeds daarom een file van 2 kilometer. De rijstrook is weer open. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Kwart over zeven is het. Het was even stil rond WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Maar vandaag staat hij in Londen weer voor de rechter. De rechtbank behandelt namelijk het beroep... dat Assange heeft aangetekend tegen zijn uitlevering aan Zweden. Daar wordt hij verdacht van verkrachting en aanranning van twee vrouwen. We gaan daarom praten met onze correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, hoe zat dat ook alweer met die beschuldigingen tegen Assange? Ja, dat gaat om iets wat een jaar geleden, bijna nu een jaar geleden... gebeurde tijdens een bezoek van Assange uh, aan Zweden. Assange die in korte tijd, binnen een paar dagen tijd... was dat seks had met twee vrouwen. Geen van de partijen die dat bestrijdt. Wel wat er precies heeft plaatsgevonden achter uh, de deuren. Want de ene vrouw zegt dat Assange uh, seks met, met haar heeft gehad... terwijl ze sliep. Nou, dat kan door de Zweedse wet opgevat worden als verkrachting. Een andere vrouw heeft hem ervan beschuldigd... dat hij met opzet de condoom liet breken. Nou, twee strafbare feiten volgens deze twee vrouwen dan. Zweden vaardigde toen vervolgens in november van vorig jaar... een uh, Europees arrestatiebevel uit voor zijn uitlevering. Assange, die zich op dat moment toen hier bevond, in Groot-Brittannië die meldde zich bij de politie. Een lagere rechtbank oordeelde het begin dit jaar... dat hij uitgeleverd kon worden. Ja, en daartegen is dus de Assange dus in beroep gegaan. En dat hoger beroep begint over enkele uren. Ja, en Assange ontkent nog steeds alle beschuldigingen. Niet dat hij met beide vrouwen het bed heeft gedeeld. Wel dat hij iets fout heeft gedaan. Uh, het is niet duidelijk wat voor strategie hij vandaag gaat kiezen. Bij die eerdere zaak, eerder dit jaar rustte zijn verdediging nog op twee factoren. Eén, het proces in Zweden, ja, dat is niet eerlijk verlopen. Aanvankelijk hadden ze de aanklacht tegen hem laten vallen... en dat werd later weer opnieuw uh, leven ingeblazen. Ook zegt Assange dat deze zaak een politiek tintje heeft. Het is politiek gemotiveerd. En hij denkt dat het alleen een middel is om hem uiteindelijk uitgeleverd te krijgen naar de Verenigde Staten... want die wil volgens Assange hem vervolgen voor het lekken... van al die duizenden Amerikaanse ambtsberichten. Uh, en uh, hij zegt daarmee, het is een politiek proces, niet een eerlijk proces. Het is alleen niet helder of hij opnieuw deze lijn zal kiezen vandaag. Als de rechter het beroep afwijst, wordt Assange dan meteen op het vliegtuig gezet... of heeft hij nog andere mogelijkheden om uitlevering te voorkomen? Hij heeft nog tal van mogelijkheden. De rechter uh, die zal uh, twee dagen ervan uittrekken voor deze hoorzittingen. Op z'n vroegst komt er dan woensdag pas een uitspraak. En dan uh, kan hij nog, uh, als, hij weer, uh, als het weer in zijn nadeel uitvalt... kan hij nog in hoger beroep gaan bij de Supreme Court. Dat is de hoogste gerechtelijke instantie hier van het land. En eventueel rest hem nog, rest hem nog de stap naar uh, de Europese rechter. Nou, stel dat hij al deze zaken verliest... dan kan het nog steeds jaren duren... voordat hij daadwerkelijk uh, wordt uitgeleverd aan Zweden. Goed, vandaag dus voor de rechter. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Dankjewel Arjen. Nieuwe golf van aanhoudingen in het Turkse voetbal. Nog eens 22 mensen werden gisteren opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het manipuleren van wedstrijden voor eigen gewin. Grootste club van het land Fenerbahçe dreigt de landstitel nu kwijt te raken en ook nog eens te degraderen. En Bram Vermeulen, onze correspondent, merkte dat de fans bepaald niet geamuseerd zijn. This picture was taken in the late 40s when I had a lot a lot of hair And now, uh... We staan te kijken naar de clubkaart van een van de oudste fans van de grootste voetbalclub van Turkije, Fenerbahce. Zijn naam is Atif Arpad. Atif Arpad, dat is me. Nu 81 jaar oud. Uh, uh, 81 years old you are. Uh, I am 81 now, yeah. of course. You looked a lot younger. Je you keek heel wat jonger toen. I was probably 17 or 18 or yeah, 19, yeah. something je, je like je that. Je kreeg nog een clubkaart toen die 17 jaar, jaar oud was en At nog veel meer haar. I had. may look very naive. Ja, en nog wat Now I know I know. Yeah, now you know. En nu weet heel Turkije het ook. Want er is natuurlijk geen betere plek om even terug te gaan in de geschiedenis van deze grote club, Venobadje. Nu deze club in het centrum van het grootste voetbalschandaal uit zijn geschiedenis verkeerd. It was as I was hit by with a hammer. Alsof we met een hamer werd geslagen. Ja, at that point, I I couldn't believe it. And at that point, my wife was watching. My wife is an avid TV watcher, mm -hmm. news watcher. Uvrouw kijkt veel naar de TV en zo. She TV1, told me. Eens, when she told me, yeah. I was shocked. I was at that point, I, I was scared that I would get a heart attack or something. Juist. Hoe zou u erover denken als de, de landskampioenstitel van Vinnabadje werd afgenomen... waar nu heel veel over gesproken wordt. I don't want to think about it. I don't Ik wil daar niet over they, denken. Ik denk dat ze dat niet Er gaat heel veel geld om in de wereld van Vinnabadje. Hier in het Venerium, dat is het hoofdkwartier van Vinnabadje... waar je werkelijk alles kunt krijgen van de club. Tapijten, zwembroeken, t-shirtjes, beren. Dit is een miljoenenbedrijf. Dat nu aan het wankelen is geslagen door het corruptieschandaal, maar er zijn nog fans die altijd, maar dan ook altijd in deze club zullen blijven geloven. Is Fenerbahçiler olarak kulübümüze sahip çıkmak zorundayız. Biz bir cumhur etiz. Türkiye için de bulunan. En een En biz her şey bijna, bijna, bijna, bijna ja, Een echte fan van Fenerbahçe blijft achter zijn club staan. Maakt niet uit wat er gebeurt. Fenerbahçe is als een republiek, zei deze man. En een echte Republikein blijft hem steunen. Wat vindt u van al het nieuws over dat de voorzitter van Fenerbahçe... heel veel wedstrijden heeft gekocht en heeft geprobeerd te manipuleren? Ja, Hollande was in een De Turk was in chonder dat jij jollerder bent. Als jij een Turkse journalist zou zijn, zegt hij, dan zou ik je nu in elkaar slaan, want ze hebben mensen alle Fenerbahçe een ontzettende slechte naam gegeven. Maar vooruit, je bent een buitenlander, dus ik laat je leven. Daar komt het eigenlijk op neer. Olmuzulduğum. Tabii ki köklü bir kulüp, köklü bir takım Fenerbahçeyi, al yollarını arıyorlar. En al die andere teams, die zijn allemaal samen aan het klonteren... samen aan het sferen tegen ons, Fenerbahce. Ze proberen de grootste club, de sterkste club, zo naar beneden te krijgen. Maar het zal niet gebeuren. Fenerbahce is een club als een mozaïek... als het hele land. En wij zijn nog steeds trots op ze. En ik heb alweer de tickets gekocht voor het volgende seizoen. Dus deze man gaat opnieuw in het stadion zitten. Deze man zal zich niet in de luren laten leggen door alles wat er nu in de pers wordt verteld over zijn club, zijn Fenerbahce. Ja, dat schandaal komt hard aan in Turkije. Het omkoopschandaal over het uh, Turkse voetbal, de competitie daar. Bram vermoeden. we hebben nu nog contact met hem, Bram. Wat gebeurt er met Fenerbahce, dat toch kampioen van Turkije is? Ja, de trotse kampioen. Wat we uh, nu weten, uh, is dat er gerommeld is met de uitkomst van tenminste 19 wedstrijden... in uh, de twee divisies die je hebt in het Turkse voetbal... En dat vijf van die wedstrijden uh, hebben geleid tot het uiteindelijke kampioenschap van Vinnabadje. En dat betekent dus dat die landstitel zou zijn gebaseerd op leugens. En de algemene verwachting is hier toch wel dat Vinnabadje tegen het einde van de week die landstitel kwijt is. Uh, niet mee mag doen met de Champions League. Uh, en de grote vraag is dan of de voetbalbond het aandurft om de club te degraderen... Nou, afgelopen zondag zetten de fans uh, Istanbul al op zijn kop. Er werd heel hard geknokt met de politie. En het huis zal te klein zijn als het inderdaad echt zover gaat komen. En had die boze fan van net uh, dan nog een beetje gelijk, Bram... dat, dat anderen Fenerbahce zo zwart hebben gemaakt? Nou ja, dat, dat hoor je natuurlijk uh, onder, de, onder de fans. Uh, wij zijn zo groot uh, dat ze ons klein willen, willen maken. Ga maar na dat uh, voor de 500 miljoen dollar die er omgaat... bijvoorbeeld in de, televisie, de wereld van de televisierechten... Uh, 45% van de kijkers van Fenerbahce is. Zo groot zijn ze. Uh, en dat uh, werpt dan ook meteen de moeilijkheid op voor de voetbalbond. Want stel nou dat je Fenerbahce uit de eredivisie haalt, dan ben je ook meteen die, die kijkers kwijt. Dus dat zou een enorme klap zijn voor het hele voetbalsysteem. Uh, en daar moeten, ze, daar moeten ze mee uitkijken. Maar goed, dat moet natuurlijk wel gestraft worden. En uh, wat we nu weten, overigens weten we nog niks officieel... maar wat we weten, wat we lezen in de Turkse pers... Uh, is de voorzitter van Fenerbahçe in elk geval betrokken geweest... bij allerlei omkoping. Hij is inmiddels gearresteerd. Het kan natuurlijk zijn dat ze het daarbij laten... dat ze gewoon de president de schuld geven... en dat ze de club gaan sparen. En even over dat Champions League voetbal. Hè? Want um, als Fenerbahçe niet meedoet, wie gaat dan Champions League spelen? Wordt dat dan de, de nummer twee? En, ja, en is, wel, is die de... uh, onbesmet? Ja, dat zou automatisch de nummer twee zijn. Uh, maar de nummer twee is Trapsonspoor. Uh, de hoop voor de Traps Spoor aanhangers was tot gisteren heel hoog. Maar nu is gisteren ook de voorzitter van die club opgepakt... op schuldiging van matchfixing. Dus het schandaal breidt zich ook steeds verder uit naar andere clubs. Uh, het hele Turkse voetbalsysteem lijkt gewoon besmet. Uh, dus misschien speelt er straks wel helemaal geen enkele Turkse club Champions League... Of het woord Boerserspoor, de kampioen van vorig jaar... die nu op nummer drie eindigde. Oké, okay. is dat de plaats in de ranglijst waar we het eerste schone blazoen vinden? Of, uh? Nou ja, die wordt, nog niet, die wordt nog niet genoemd. Maar inmiddels, uh, Marcel, is het zo dat ik elke dag nieuwe namen van clubs hoor waar ik overigens nog nooit eerder van had gehoord. Diabakeerspoor, bedoel, Al die clubs zijn allemaal op een of andere manier betrokken... of actief of passief... dat ze dus geld hebben ontvangen van de club Vena om bijvoorbeeld beter te gaan spelen tegen de tegenstanders. Want zo werkt matchfixing. -fix het is niet alleen maar dat je voor moet stellen... dat bijvoorbeeld doelmannen worden betaald om een bal door te laten... of een spits wordt betaald om minder goed te spelen. Het, va het werkt vaak ook zo dat de tegenstander van je tegenstander premies ontvangt... wordt betaald om yeah. beter te spelen tegen, tegen die tegenstander. En uh, wat heel veel voetbalcommentatoren hier zeggen... waar ze op wijzen, is dat in Europa... Eigenlijk redelijk normaal is bijvoorbeeld in Spanje is dat wel wettig... en in Turkije is dat lange tijd ook wettig geweest... dat je dat doet met die premieswerken. Uh, maar dat er nu een wet is aangenomen die dat verbiedt. Dus ja. zeggen ze, ja, geen wonder dat we dan allemaal over de scheef gaan. Ja, ja. O oh, ja. <laughs> dat is logisch natuurlijk. Hey, we hoorden al in jouw bijdrage dat het uh, het publiek enorm bezighoudt. Ik hoor ja. ik van jou dat de Turkse media natuurlijk er veel over schrijven. Uh, ik hoor niks over de politiek. Hoe reageert de politiek in Turkije? Nou ja, je moet weten dat premier Erdogan een groot fan is van Venerbatje. De, de affaire doet hem ook pijn in het hart, zegt hij zelf. Maar het is wel heel opvallend dat deze hele zaak pas na de verkiezingen van 12 juni die we hebben gehad aan het rollen is gekomen. Veel mensen wijzen erop dat de voorzitter van Venerbatje. ook een hele machtige bouwondernemer is. Een hele machtige zakenman die bijvoorbeeld de legerbasis van de NAVO bouwt. Nou, zijn, zijn macht is zo groot in Turkije... dat deze regering de macht van hem, maar misschien ook andere voetbalbazen... gewoon wil breken. Nou, met 50% van de stemmen kan de regering het zich nu veroorloven... om die strijd aan te gaan. Zelfs al worden dan de fans ontzettend boos. Bram Vermeulen vanuit Turkije. dankjewel. Bram.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 Bonjour, vous Hollanders en geek à la Pimpas. Alle spétailles jullie ermee. Bon, maar in viv la France kan jullie in het spétaal met le gul content. Waarom? Oberal, waar u hier het logo de Maestro ziet, is gratis betalen met le Pimpas, koop mogelijk. Net als à la maison. Dus ook de baguette en de fromage en quelque in mijn supermarkt. supermarché. is très bien, goed ouais? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl.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 Veel inwoners van Belfast balen van het geweld. Onschuldige mensen zijn zoals altijd de dupe, zegt deze man. business, is. In Duitsland zijn bouwtekeningen verdwenen van het nieuwe hoofdkantoor van de geheime dienst. Het zou gaan om tekeningen van het hart van het nieuwe gebouw waar veel technische apparatuur moet komen, zegt deze parlementariër. Nach de voorliggende berichten zou het zo zijn dat de Technik- en logistiekcentrale betroffen is. Dat is praktisch het hertstuk des Bundesnachrichtendienstes. En dort einen Einblick te bekommen, dat is voor agenten en terroristen praktisch wie seks richtige im Lotto. Een lot uit de loterij voor terroristen, dus zegt deze parlementariër. En politici eisen opheldering over de mogelijke diefstal. En de Duitse regering heeft die opheldering beloofd.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 Giro nummer 555 is opengesteld voor slachtoffers van de aanhoudende droogte in Kenia, Ethiopië en Somalië. Er wordt gesproken over de ergste droogte in de regio in 60 jaar. De directeur van de stichting vluchteling. Door dit gebrek aan water drogen eh, waterputten op, eh, zijn watervoorzieningen voor het vee niet meer beschikbaar. Oogsten mislukken, de prijzen van het voedsel eh, die stijgen torenhoog en de mensen hier zijn arm. Dus reken maar uit wat de consequenties zijn consequentie miljoenen mensen lijden aan ondervoeding VN vluchtelingencommissaris Guterres heeft in vluchtelingenkampen nog nooit zo'n uitzichtloze situatie gezien Children with high levels of malnourishment, people with lots of diseases people exhausted I mean it's it's a desperate situation and I believe international community needs to scale up and to show massive solidarity De VN commissaris roept de internationale gemeenschap op om snel in actie te komen En dat was het nieuwsoverzicht het weerbericht van Weer Online. Er trekken op dit moment nog wolkenvelden over het land... en het is ook op de meeste plaatsen droog. Het is nu zo'n 12 tot 16 graden. Nou, vanochtend komt de zon nog even tevoorschijn. Het blijft dan ook droog, maar vanmiddag komt daar verandering in. De bewolking neemt verder toe en de zon krijgt het ook steeds moeilijker. Later vanmiddag volgen er in het zuiden al een paar stevige buien. Daarbij is overigens ook kans op onweer. Uh, het wordt zo'n 20 graden op de Wadden tot uh, lokaal 27 in Limburg. En er staat daarbij een matige wind uit het noordoosten. Nou, vanavond trekken er meer buien over het land. Het hele land krijgt dus ook met die buien te maken. En plaatselijk kan er ook flink wat neerslag vallen. De wind neemt ook toe in kracht. En vooral vannacht komt er uh, aan de kust tijdelijk een krachtige tot harde wind te staan. Morgen woensdag, dan is het bewolkt, valt het tot van tijd tot tijd wat regen... en met 18 graden is het ook een stuk frisser dan vandaag. ANWB Verkeersinformatie. Op de A7 Hoorn richting Zaandam staat een file tussen Afrit Zaandijk en Klopend Zaandam van 2 kilometer. En aansluitend op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen Klopend Zaandam en Oostzaan 3 kilometer file.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 Want dat ziekenhuis, het staat in Rotterdam, heeft elementaire regels voor de indamming van infecties aan zijn laars gelapt. En dat is ernstig, want daardoor kon de uitbraak van multiresistente bacteriën, waarmee het ziekenhuis al tijden worstelt, voortwoekeren. Van de officieel bevestigde 47 besmette patiënten zijn er 21 overleden. Onze redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink bracht deze zaak aan het rollen. Um, Rinke, wat is er gebeurd in dat ziekenhuis? Nou ja, het, het is... Eigenlijk een beetje ongelooflijk, maar het komt erop neer dat het ziekenhuis eigenlijk nauwelijks heeft gedaan aan de preventie van infectieziekten. Als je zo'n multiresistente bacterie in je ziekenhuis krijgt, daar kan een ziekenhuis niks aan doen. Een patiënt kan die oppikken op een reis in India of in Turkije of in Israël en dan mee naar het ziekenhuis nemen. Het gaat erom wat je doet als je dat constateert. Daar zijn duidelijke richtlijnen voor en die heeft het ziekenhuis gewoon niet gevolgd. En die richtlijnen rinken, daar moet je je aan houden? Die richtlijnen uh, bevatten adviezen. Er is geen wettelijke plicht om je daar aan te houden. Maar in uh, de wereld van de microbiologie en de ziekenhuizen is het gebruik om je daar aan te houden. En de inspectie hanteert die ook als norm om te beoordelen hoe een ziekenhuis gehandeld heeft... En wat zijn de belangrijkste dus ja, regels? Je moet je daaraan houden. De, de, de allerbelangrijkste regel is dat als je een patiënt aantreft in je ziekenhuis... die een multiresistente bacterie bij zich draagt... en dan gaat het zelfs al om bacteriën die nog voor sommige antibiotica wel vatbaar zijn... dan moet je die patiënt isoleren. Bij voorkeur op een eenpersoonskamer. Zijn die op of heb je die niet? Dan moet je die met allerlei extra voorzorgsmaatregelen... Uh, op een kamer waarop meer mensen liggen. Isoleren. En dat zijn dingen die de ziekenhuizen niet hebben gedaan of pas na vele, vele weken. Heb je daar een voorbeeld van, uh, Rienke? Ja, ik beschik over een dossier van een, uh, van een overleden patiënt dat ik van de nabestaanden heb gekregen. Uh, bij die patiënt in kwestie is uh, eind januari een uh, multiresistente bacterie vastgesteld. En die is half maart pas geïsoleerd. En dat was een patiënt die verder niet zo ontzettend ziek was. Dus die heeft al die tijd door het ziekenhuis gelopen, is op bezoek gegaan bij mensen... heeft in, de, uh, in het restaurant van het ziekenhuis aan de koffie gezeten met mensen die ze kende, met haar familie. Kortom, ja, die heeft rondgelopen en heeft die bacterie uh, kunnen verspreiden. En ik heb intussen met meer uh, nabestaanden van patiënten gesproken... en daar is het telkens uh, dit of een vergelijkbaar verhaal. Maar uiteindelijk hebben ze haar wel ge geïsoleerd, Rinke, of niet? Uiteindelijk hebben ze de patiënt waar ik het nu net over had geïsoleerd. Zelfs in een kamer met een sluis ervoor. Nou, dat is de zwaarste vorm van isolatie. Uh, alleen, dat heeft alleen zin als het personeel wat dan die patiënt verzorgt. ook allerlei voorzorgsmaatregelen in acht neemt. Bijvoorbeeld het haar bedekt, een mondkapje voordoet, handschoenen aantrekt. Een speciaal schort of een speciale jas. Die je telkens als je bij de patiënt vandaan komt. in de ruimte achter de sluis, moet weggooien in een speciale container. En dat doen ze niet. Ze liepen in en uit, de helft van de gevallen liepen ze gewoon in en uit zonder hun handen te wassen... zonder handschoenen aan te trekken, kwamen aan de patiënt ook. Vaak met de allerbeste bedoeling om aardig te zijn tegen die patiënt. Maar het is uit het oogpunt van het voorkomen dat zo'n infectie... zich in het ziekenhuis verspreidt, gewoon een ramp. Dat is niet echt professioneel te noemen natuurlijk. Is er nu een instantie die het ziekenhuis op de vingers gaat tikken? Er gebeurt van alles op het moment. Het ziekenhuis heeft zelf op aanwijzing van het RIVM gekeken... naar hoeveel patiënten hebben de afgelopen zeven, acht maanden nou gehaald... die die bacteriën hebben opgelopen. Daar hebben ze de 47 van gevonden waarvan er uh, dus 21 zijn overleden. Um, het RIVM is dat onderzoek aan het overdoen. En ik heb uh, sterke aanwijzingen dat er in werkelijkheid veel meer besmettingen hebben uh, plaatsgevonden, Echt uh, enkele tientallen meer uh, komt het wel op neer, zoals het er nu uitziet. Dat is het ene wat er gebeurt. Het tweede wat er gebeurt is dat er in Leiden een commissie is samengesteld onder leiding van een hoogleraar uh, intensive care geneeskunde die alle dossiers gaat bekijken van de overleden patiënten om te proberen vast te stellen welke rol de bacterie daarbij heeft gespeeld. En het derde is dat de inspectie voor de gezondheidszorg daarbovenop zit... en die is aan het beoordelen wat is daar gebeurd en moeten wij stappen zetten. De inspectie is vandaag in het ziekenhuis. Uh, ja, en uh, zo ontwikkelt het zich. Als ik nog één ding mag zeggen over die sterfte... Uh, verbonden met die bacteriën... het is altijd heel moeilijk om vast te stellen... waar aan gaat een patiënt die op een intensive care, ligt precies dood? Omdat die mensen natuurlijk allemaal ziek zijn, anders lig je daar niet. Uh, nu heb ik intussen uh, een aantal specialisten van deze bacterie gesproken in Israël, Frankrijk en Amerika. En die zeggen mij allemaal dat patiënten die zo'n multiresistente Klebsiella oplopen zoals die in het Maastad uh, heerst, dat die een veel grotere kans hebben om te overlijden dan een patiënt die die bacterie niet heeft. Dat is natuurlijk ook tamelijk logisch, want als je lichaam ook nog eens tegen een infectie moet strijden, kan, die, kan het minder ja, energie steken in het bestrijden van je oorspronkelijke kwaal. Enke van den Brink, onze redacteur Gezondheidszorgen over het Maastadziekenhuis. We praten daarover door, doen we na negen uur met de voorzitter van de werkgroep Infectiepreventie. En dat is Jan Kluitmans. En vooral tot Rotterdam door naar Frankrijk. En gaan we natuurlijk praten over de Tour de France. Gisteren was het een rustdag voor de renners. Er werd veel gesproken over uh, die beroemde, inmiddels beruchte val van Johnny Hogeland en Fletcher. Maar, Sebastian Thieberman, goedemorgen. Goedemorgen. Er werd ook gepraat over doping. Het eerste dopinggeval is bekend. Er is Kolobnev. Ja. Uh, wat is dat voor middel dat hij gebruikt zou hebben? Nou, Het is niet echt een dopingmiddel waarop hij betrapt is... Um... Hydrochlortiazide. Ik hoop dat ik het allemaal goed heb uitgesproken. <lacht> het is een vochtafdrijvend middel. En uh, dat kan het gebruik van doping maskeren. En daarop is hij betrapt. Dus het is niet zo dat hij echt op een uh, prestatiebevorderend middel is, uh, is betrapt. Betekent ook dat de uh, Internationale Wielrenunie hem nog niet heeft geschorst. Maar wel uh, vriendelijk, doch dringend, zeg maar, heeft uh, uh, verzocht aan zijn ploeg Katsusha om Kolobnef uit de Tour te halen. Dat heeft de ploeg dan ook gedaan. Sterker nog, ze hebben hem ook ontslagen. Zo, maar moet dit niet eerst bewezen worden dan? Nou ja, er komt, er komt een, een beest al. Maar ja, inmiddels zijn we in de, in de... Er komt er expertise, maar inmiddels zijn we in de wielersport ver dat dit dus al genoeg is om een renner uit de Tour te halen. Dan de rustdag, Sebastian. Rust is altijd maar een relatief begrip in de Tour. Ook Johnny Hogeland klom wel weer met al zijn hechtingen op de ja. fiets. Hij was niet de enige... Nee, nee. De, als je hier in de regen rondrijdt, kom je uh, naast heel veel auto's van de Tour en uh, flitsende politieagenten, zeg maar, uh, met de laser gun in de hand, kom je heel veel wielrenners tegen die, uh, die een trainingsritje aan het maken was, waren de meeste trainen zo'n één tot drie uur uh, en gaan daarna rusten en staan de pesten wordt. Het is dus altijd een beetje een hangdag. En uh, het blijft altijd opvallend dat je uh, vooraf altijd de rennen hoort... ik ben wel toe aan de rustdag. En dan op de rustdag zelf hoor je iedereen... Nee. nou, voor nee, mij zoe. mag het wel weer gaan beginnen... want het is maar saai en het is maar zo'n hangdag. En inderdaad, ook Hogeland klom op de fiets. En uh, bij de, of de persbijeenkomst van Vakast ja, was er heel erg veel aandacht voor Hogeland. Ik ben zelf uh, gisterenmorgen even bij de broers uh, Slek geweest... en bij Joost Postema van Leopard... Uh, maar ik kwam daar binnen en een aantal bekende collega's begonnen ook al tegen mij gelijk over okay. Hoogeland. En Wat voor jongen dat nou niet was en hoeveel hechtingen in totaal. En mm. Dus dat, is echt, uh, nog, dat was gisteren in ieder geval nog steeds het gesprek van de dag. Nou ja, dat, dat zal vandaag uh, waarschijnlijk ook zo zijn. Want het is nog maar de vraag of uh, Hoogeland deze etappe uit gaat fietsen. Wat denk jij? Ja, ik, ik, het is een het is. Hij is een beetje onpelbaar wat dat betreft. Het is een enorme doordouwer. En uh, hij geeft niet snel op. Hij laat niet snel zijn uh, hoofd hangen. Uh, veel zal afhangen van de ontwikkeling van de koers. Als er heel snel een groep wegrijdt uh, die de genade krijgt van het peloton... zou het kunnen dat hij in het peloton kan overleven. Maar mm. ja, uh, bijvoorbeeld het feit dat er na 40 kilometer zonder dat we dan nog een echte klim hebben gehad... een tussensprint is, en we weten hoe belangrijk die tegenwoordig is... zou wel eens kunnen zijn dat er in het eerste uur gevlogen gaat worden voordat er echt een groep wegrijdt. En dan kan het wel eens een hele lastige, zware dag gaan worden voor Hogeland. Hij valt het, het voordeel dat het een uh, relatief korte etappe is. Want het, uh, de kilometrage naar Carmo is maar 158 kilometer. Nou, dat is dan weer een voordeel. Sebast, so, we gaan het uh, horen vandaag weer. Dankjewel. En zo dadelijk uh, natuurlijk rond half negen de Tour ontwaakt. Een half uur lang. Alleen maar Tour de France. Spaanse bondscoach Vicente del Bosque kijkt terug op de WK-finale van vorig jaar. Ik kan me niks meer van herinneren, maar hij blijkbaar wel. Bij de AWB Erwin de Hart. Ja, op de A10 Ring West richting Ring Zuid. Daar is een uh, ongeluk gebeurd in de Koentunnel. Op de Westbuis, zoals dat dan heet. Uh, de linkerrijstrook is dicht, de file voor Westpoort is 2 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. 13 minuten over half acht. Psychologen en psychiaters hebben zich gebogen over de geestestoestand van Tristan van der Vlis. De man die op 9 april een bloedbad aanricht in het winkelcentrum De Ridderhof. Gisteren werden de conclusies gepresenteerd. Het is zeer waarschijnlijk dat de ziekte schizofrenie bij betrokkenen... van doorslaggevende betekenis is geweest voor het tot stand komen van het incident...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 En uh, hij is nu te gast. Meneer Duits, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Zo'n onderzoek doen naar de gesteldheid van iemand die is overleden. Hoe, hoe pakt u dat aan? Kunt u beginnen dat uit te leggen? Ja. Um, nou, dat wordt zoals al gezegd door een psychiater, psycholoog... en uh, forensisch milieuonderzoeker gedaan. En uh, we kijken eerst of het onderzoeken valt... En, wat gedaan wordt, is met allerlei mensen in de omgeving... ook met de ouders, en uh, familie, maar ook uh, leerkrachten... Uh, ieder die wat weet over de overleden dader, um, uh, bevragen. Uh, verder kijken we ook naar allerlei uh, uh, documenten die er zijn. En in dit geval was er veel. Um, uh, hij had zelf veel geschreven en uh, opgenomen... Um, uh, zodat wij eigenlijk een heel goed beeld uh, konden krijgen over zijn ontwikkeling. Zijn vroege ontwikkeling, maar ook het begin van zijn uh, symptomatologie van zijn ziekte. Hm. Nou weten we inmiddels dat um, de geestelijke gezondheidszorginstellingen niet allemaal wilden meewerken. De GGZ van Alphen heeft um, geweigerd om dat dossier vrij te geven. Heeft dat u belemmerd tijdens het onderzoek? Nou enigszins... Uh, de ouders uh, uh, wilden duidelijk wel meewerken, hebben ook uh, um, uh, uitdrukkelijk verzocht, uh, ook aan de huisarts, maar ook aan de GGZ, om informatie, uh -huh. um, zodat wij daar ook over konden beschikken. De huisarts heeft die overweging gemaakt dat uh, uh, gezien het belang om wel mee te werken en uh, de GGZ niet, daardoor konden wij wel beschikken over informatie over behandelvol geschiedenis... en dat ook uh, opnemen in uh, de overwegingen. Dus het heeft ons enigszins belemmerd. Ja. Maar uh, uh, we hebben wel duidelijke conclusies kunnen trekken. Heeft u er begrip voor dat GGZ over dat geweigerd heeft? Um, ja, ik denk dat beroepsgeheim is een groot goed. Um, alleen uh, denk ik dat in dit geval, gezien het uh, grote uh, belang... voor ouders, slachtoffers en maatschappelijk belang en de vertaalslag die wij als uh, uh, psychiaters, psychologen en milieuonderzoeken kunnen maken... in een dergelijk rapport, uh, ze een andere overweging hadden kunnen maken. En moeten maken, zegt u dus eigenlijk? Uh, misschien wel moeten maken. En ik denk dat dat goed is om daar eens uh, um, uh, professionele discussie over te voeren. Ja, want u zegt, we hebben wel een compleet beeld kunnen krijgen door medewerking van anderen omdat die zo goed waren om dat wel te doen. Maar dan wordt u in dit soort gevallen afhankelijk van de goedwillendheid van individuen. Zou dat wel, is dat wel de juiste ja, maar dat instelling, is al... juiste werkwijze? Ja, dat is eigenlijk altijd wel het geval in dit soort zaken. Dat, um... Maar moet dat niet anders dan? Want stel dat er niemand wil meewerken, dan krijgt u geen goed beeld. Dat klopt, dat is het dilemma van dit soort onderzoeken. Uh, daarom doen we altijd erg ons best. En de, um, ook in dit geval is het denk ik... Uh, Goed gelukt. En ik denk ook dat de. Um, maar, zowel, zowel de, de. alle betrokkenen. Uh, maar ook de opdrachtgever. in dit geval het Openbaar Ministerie. Uh, een, een degelijke. en doorvrocht uh, onderzoeksrapport hebben gekregen. Ja, dat snap ik. Maar dan wordt het een kwestie van geluk. Mo uh, um, of overtuigen. Het, uh, ik denk dat het, het. overtuigen van het belang. van een dergelijk onderzoek. Uh, voor de diverse betrokkenen. Dat is eigenlijk altijd aan de orde. En u zegt, er moet een professionele discussie over gevoerd worden. Dat is natuurlijk lastig hè, die, om die grens te bepalen... wanneer je wel of niet uh, je houdt aan je beroepsgeheim. Ja, dat klopt. Um, kijk, iedereen kent uh, het belang natuurlijk... dat hij uh, in vertrouwen zijn uh, arts wil spreken. Dus dat is een groot goed. Um, maar zoals u weet, dat is er ook bij kindermishandeling... maar ook bij gevaar voor anderen. Um, uh, maar ook voor de patiënt, maar ook uh, als de patiënt gevaarlijk is voor anderen. Mm -hmm. um, kun je een conflict van plichten hebben als arts-behandelaar? Uh, en die afweging, vaak ook individuele afweging, die um, ik denk dat we daar uh, weer eens aandacht aan moeten besteden. Uh, zonder ogenblikkelijk wet of regelgeving te veranderen. Mm -hmm. um, maar dat die discussie uh, is. Uh, um, transparanter moeten voeren. Ja. Maar meneer Duits, u heeft een beeld gekregen van uh, Tristan... maar u heeft dus ook een beeld gekregen van de hulpverleningsinstellingen. Heeft u nou dat in dit geval uh, ja, een typisch geval van, van pech is geweest... dat er in dit geval alles fout is gegaan wat er fout kon gaan? Of zit er structureel iets verkeerd in het systeem? Um, ja, dat zijn moeilijke vragen. Uh, wat denk ik wel aan de oorlog. Orde is bij um, bepaalde patiënten is dat je soms misschien overwegingen moet maken uh, om gevaar beter te wegen en uh, uh, risicotoxaties te doen. Um, wat ook natuurlijk speelt bij uh, zieke mensen en ouders die zich daar zorgen om maken, uh, is dat je, en dat geldt ook voor behandelaars, dat je altijd het contact probeert te behouden. En uh, om toch een behandelrelatie of een, een oude kindrelatie te onderhouden. En dat maakt soms dat je ook hoop tegen beter weten in... of uh, um, um, dat behandel- en oude kindcontact wil handhaven. Um, dus dat ver vertekent soms... Uh, ja, dat kan de werkelijkheid en de risico's wat uh, doen vertekenen. Ja. Wat is nu nou het meest opgevallen aan is dan Van der Vlis tijdens het onderzoek? Nou, ik denk dat de belangrijkste conclusie eigenlijk is... dat het een jongen is die al heel lang ziek was. En eigenlijk uh, uh, vanaf zijn veertiende... al een, een uh, psychotische uh, kenmerken had. En die eigenlijk steeds zieker werd. En, uh, en eenzamer uh, ook, hè? Begin je ja, dat, de, dat, hoort ook, dat hoort ook bij het ziektebeeld. En uh, zich eigenlijk steeds meer isoleerde en... Uh, um, uh, steeds meer overtuigd raakte van zijn uh, psychotische denkwereld. Ja. En u uh, gaf het net al aan. Uh, iedereen ziet natuurlijk uh, wel wat anders. Dat geldt natuurlijk zeker voor de ouders. Waren zij verrast door de uitkomsten? Um, nou, ten dele. Het, uh, zij hebben zich uh, langdurig zorgen gemaakt. Ze hebben zich ook uh, uitvoerig geïnformeerd over uh, schizofrenie. Um, maar ik denk eigenlijk dat ze mogelijk verrast waren over het feit dat het ziekteproces al zo lang uh, duurde. En u heeft dat over die, over die eenzaamheid. Is, u zegt dat dat hoort een beetje bij, bij het ziektebeeld. Um, dat maakt het wel lastig natuurlijk voor instanties... dan ook om zo'n jongen te bereiken, kan ik mij voorstellen. Ja, dat is het grote dilemma. En uh, er wordt ook wel gesproken over zorgwekkende zorgmeiders. En uh, ja, het punt uh, daarbij is, wat ik net al noemde, is dat, dat je en dat geldt voor uh, psychiaters um, en uh, ps psychiatrische hulpverleners... om contact met die mensen te onderhouden... en ze te doen overwegen ook om medicatie te gebruiken. En mm -hmm. dat was ook in dit geval bij uh, Tristan uh, uh, erg moeilijk. Zo'n zo postmortem uh, onderzoek, zoals dat heet, is, is ja, er eigenlijk... ik denk dat u beter kunt spreken van een psychiatrische autopsie. Dat klinkt wat... Uh, psychiatrische autopsie. Normale, ja. Goed. Dat is ook de bedoeling om daderkennis te verwerven. Heeft ja. dit onderzoek uh, nieuwe inzichten opgeleverd? Um, ja, ik denk het wel. De discussie die u net uh, opwierp is er één van. Um, maar ik denk eigenlijk dat we in alle gevallen... waarbij een uh, uh, overleden dader aan de orde is geweest... dat we een psychiatrische autopsie moeten doen. Uh, net zoals je een autopsie doet uh, bij uh, uh, gewelddadig overlijden. Um, zodat we veel meer daderkennis uh, uh, krijgen die ook uh, ten goede kan komen aan preventieve zaken. Ja. En um, wat je hier ziet natuurlijk ook is de discussie over uh, de wapenvergunning. waar ook nog nader onderzoek over zal plaatsvinden. En misschien leidt het in de toekomst wel naar uh, de discussie... over uh, dat um, uh, psychiaters ook moeten vragen naar, uh, naar wapenbezit. Niels Duits van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Hartelijk dank voor uw uitleg. Prima. Goedemorgen. Ja. Het NOS Radio Journal Media Overzicht. Nou, laten we maar eens eventjes naar uh, Italiaanse media kijken. Heftige dag op de beurs, dat is de kop van de Italiaanse krant Corriere della Sierra. Die krant benadrukt dat alle Italiaanse partijen samen moeten werken om de begroting snel goed te keuren. Zo moet aan de markten duidelijk gemaakt worden dat Italië betrouwbaar is. Wat betreft de bedreiging voor de euro is de krant gematigd positief. Uh, bondskanselier Merkel zou Italië goed verdedigen. Maar de Duitse krant die welt is het daarover een stuk minder optimistisch. Die kopt. Euroredders hebben alle geloofwaardigheid verloren. Mooie woorden helpen niet meer, zegt de krant. De Spiegel is weer minder dramatisch. Het Italiaanse probleem wordt zeer serieus genoemd, maar niet onafwendbaar. De krant wijst erop dat delen van de Italiaanse economie wel heel sterk zijn. Onder andere door de aanwezigheid van internationale bedrijven. Ook in Nederland zijn er wat verschillen tussen de kranten te zien. Markten sidderen om Italië, koopt het FD, het Financiële Dagblad, trouwens. Vergelijkbaar is de Telegraaf met Europa beeft voor Wankel Italië. Maar in de Volkskrant en het AD staat de euro niet op de voorpagina. Ook de koppen op pagina 2 zijn milder, zorgen om schulden Italië overdreven, maar paniek kan wel negatief uitpakken, kopte het AD, een lange kop. Uh, Rome moet de financiën snel op orde brengen, zegt de Volkskrant. En twee pagina's over valpartijen, auto's en motoren in de Tour, in de Volkskrant. Aanleiding is natuurlijk het ongeluk twee dagen geleden waarbij Johnny Hogerland in het prikkeldraad belandde. De krant vertelt dat veel journalisten het boekje met verkeersregels tijdens de Tour niet eens inkijken en het rijgedrag in de Tour is belabberd. Regels worden met voeten getreden en iedereen wil overal de eerste zijn. De vraag wordt opgeworpen of de Tour niet uit zijn voegen is gebarsten... met 130 auto's en 79 motoren. De krant geeft ook een overzicht van valpartijen... en autoongelukken in de Tourgeschiedenis. Britse afluisterschandaal woedt nog volop. Hoort u straks later deze uitzending ook nog meer over. BBC vertelt dat parlementariërs vandaag politieagenten gaan horen... over het hacken van telefoons. The news of the world. Ze willen vooral weten waarom bij eerder politieonderzoek... dit niet naar buiten kwam. De Britse krant The Guardian heeft de opnames van telefoongesprekken online gezet. Daarop is te horen hoe iemand die voor de Sunday Times werkte zich voordoet als accountant om informatie te ontfutselen aan bedrijven. In de Telegraaf aandacht voor een bijzondere proef van juweliers in Rotterdam gaat om een gezichtscanner waarmee criminelen buiten de deur worden gehouden. Nou, zodra een klant aanbelt worden zijn uiterlijke kenmerken vergeleken met een database van de politie. En als er dan een match is blijft de deur dicht. Het systeem zal al geïnstalleerd zijn en wordt nu getest. En dan nog een opvallende fotoserie. In de Volkskrant: portretten van 30-plussers met een beugel. <laughs> het zijn allemaal slotjesbeugels. Oh, van die zware? Slotjesbeugels. Ja, van die plakjes zo erop. O oh, jee. De oudste die haar tanden blootlacht is 68. In het bijschrift wordt gezegd dat 50-plussers niet langer massaal een kunstgebied nodig hebben. En daarom zouden beugels op latere leeftijd tegenwoordig lonen. Nou, mag ik ook maar. Even van mijn tanden. Mooi recht is het schitterend. ja ook. Er is geen burger nodig. Prachtig. Ah, wijken iets naar binnen, hier aan de zijkant. <laughs> zo dadelijk naar het journaal van uh, 8 uur. Gaan wij we ons weer storten op Griekenland, Italië, uh, Portugal. Nou, zo dadelijk. Minister De Jager onder andere. En uh, we gaan verder inzoomen op Italië. Dat doen we met Tim Legiersen. Werkt bij het Economisch Bureau van de Rabobank. En volgt de ontwikkelingen rond Italië op de voet.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 Ook vandaag feliciteren we mensen met een nieuwe baan namens de Toyota Auris. Zoals Marieke Stellinga, die de overstap maakt naar NRC Handelsblad. Rick Verhoeven, die een nieuwe uitdaging aangaat bij Strootman Group. En Angelique Kuipers, die net is gestart bij Rena. Zet hem op bij jullie nieuwe job. Nieuwe baan? Mooi moment. De Toyota Auris Full Hybrid. 14% bijtelling en lease al vanaf 339 euro per maand. Kijk op toyota.nl Het batteriecomfort...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 Dit is Radio 1.